Eerst een klomp met het NOS-journaal. In het Deense luchtruim zijn vannacht opnieuw drones gespot. De politie zegt dat die onder meer te zien waren in Karup, waar de grootste luchtmachtbasis van het land ligt. Volgens de Deense omroep DR zijn er zeker twee drones gezien... die zowel binnen als buiten de omheining van de luchtmachtbasis vlogen. Defensie in Denemarken heeft het over meerdere incidenten. Het luchtruim was vanwege de drones korte tijd gesloten. De Nederlandse directeur van Artsen zonder Grenzen vindt dat het Israëlische leger de plicht heeft om humanitaire hulp toe te laten in Gaza stad, zei hij in het Radio 1 journaal. Volgens hem is werk in het gebied totaal onmogelijk geworden door de onophoudelijke luchtaanvallen. Daarom besloot de organisatie gisteren om zich terug te trekken uit de stad. Honderdduizenden achterblijvers krijgen daardoor geen hulp meer. In Gazastad waren nog zo'n 100 hulpverleners van artsen zonder grenzen. De medewerkers trekken nu naar andere delen van de Gazastrook. Nederland steekt geen geld meer in een internationaal klimaatcentrum... dat acht jaar geleden werd opgericht. Het Global Center on, Adap on Adaption, Adaptation zit in Rotterdam... maar Nederland draait dus de geldkraan dicht. Officieel is dat omdat projecten aflopen... maar achter de schermen zou er veel onvrede zijn... over de nauwe banden van de directeur... Met de omstreden president van Kenia. Nederland heeft twee keer verrassend goud gepakt op de WK Roeien in China. De mannen 8 en de vrouwen 8 zijn in Shanghai allebei voor het eerst wereldkampioen geworden. De Nederlandse vrouwen gingen vanaf de start aan de leiding en gaven die voorsprong niet meer weg. Favoriet Roemenië werd tweede en het brons ging naar Groot-Brittannië. De mannen acht pakten de laatste jaren vooral zilver... maar vandaag kwamen ze met een ruime voorsprong als eerste over de finish. Daarna volgden Groot-Brittannië en de VS. Het weer eerst nog bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon vaker door. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen ook een droge dag met een mix van wolken en zon. Dan iets warmer met maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 I'm En uh, voor veel uh, vrouwen een uh, herkenbaar uh, nummer. Heerlijk, heerlijke muziek, heerlijk, heerlijke. prachtige plaat. Mooi plaats. om er twee uur mee te beginnen. Nou, ja. We hebben nog een paar aardige onderwerpen natuurlijk. Uh, Zeker. Uh, we gaan zo praten met. Uh, anne Marie, goed Annemarie. volk van uh, Luster. Is er aan de lijn als het goed is? Ja, goeiemorgen. ja goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. Ja, ik uh, zeg Luster, dat is een organisatiebureau, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. En ja. uh, jullie gaan het festival Vloed uh, organiseren volgend jaar in Zandvoort. Ja, inderdaad. ja. Kun je daar iets meer ja. over vertellen? Jazeker. Wij hebben vlak voor de zomer meegedaan aan een uh, uitvraag van de gemeente Zandvoort... voor een nieuw cultureel festival. En uh, wij zijn gekozen. En mm -hmm. daar zijn we natuurlijk sowieso enorm trots op... Um, en we zijn de afgelopen maanden bezig geweest om uh, Zandvoort uh, steeds meer te leren kennen. Uh, ik kom zelf niet uit Zandvoort, ik kom uit Den Haag. Um, en ik moet zeggen dat ik echt... Uh, positief verrast. Ja, enorm. Heel <laughs> ja. veel mooie plekken ontdekt. Uh -huh. Hele leuke... Uh, ...enthousiaste en doortastende mensen ontmoet. En ik heb heel veel zin om dat te laten zien in het festival. En daardoor is Zandvoort zelf eigenlijk ook het onderwerp van het festival geworden. Dat is leuk, dat is leuk, want ja. Ja, we hebben natuurlijk enorm veel uh, historie zeg maar, in Zandvoort. Ja. En uh, nou, daar bent u natuurlijk ook uh, mee in aanraking gekomen. Wat, wat heeft u het meest uh, verbaasd eigenlijk over Zandvoort dan? Nou, wat ik heel mooi vind is dat er eigenlijk in heel veel fasen van de geschiedenis uh, mooie verhalen zijn. Dus natuurlijk de verhalen over de badplaats, ja. uh, maar ook uh, wat complexere verhalen over de oorlogstijd. Uh, ook over hoe uh, verhalen van nu, hè, uh, het toerisme wat heel veel brengt, maar soms ook wel knalt. Um, en ik de, heb ook al jongeren ontmoet in Zandvoort... die ook verhalen hebben over de toekomst eigenlijk. Die nadenken over uh, hoe zou het in Zandvoort over 200 jaar uh, bijvoorbeeld zijn. Ja, zo uh, interessant als dus, te weten. Ja, ja, dus er is denk ik echt heel veel uh, te vertellen. En die verhalen zijn voor de bewoners zelf misschien soms al wel bekend. Hè? Mm -hmm. Maar we willen heel graag uh, juist bezoekers trekken uh, vanuit de hele regio... Um, en ook toeristen verrassen met de verhalen uit Zandvoort... En dat dan in uh, routes met culturele pitstops. Oké, okay. en uh, die routes gaan dan uh, lopend uh, of fietsend? Of? Ja, hangt er vanaf hoe ver het is. Mm -hmm. uh, het zijn ofwel lopend of met de fiets. En de gedachte daarachter is uh, dat het uh, festival er laagdrempeliger van wordt. Want uh, ja, je hoeft niet drie uur lang in een theater te gaan zitten. Uh, je gaat eigenlijk uh, op een tocht, ontdekkingstocht... Uh, door Zandvoort, uh, bijvoorbeeld van het dorp naar uh, het Duingebied... of helemaal naar het Zuidstrand. En daar ontdek je plekken die je misschien nog niet kende... en uh, worden je verhalen verteld soms, maar ook soms in muziek vertolkt... of gedanst of in een circusact uh, vertoond. Dus daar uh, word je verrast met die culturele pitstops. Leuk. Maar het doet me een beetje denken aan het Oerholfestival. Ter hoor. Ja. Ja, zeker. Ik, heb, uh, ik hou heel erg van, uh, van dat soort festivals. Mm -hmm. ja. Omdat ik uh, denk dat je. Um, als je werkt uh, in de open lucht. Hè, dan heb je ook altijd elementen die je niet altijd. Uh, uh, onder controle hebt. En dat maakt het heel bijzonder om, uh, om mee te maken. Echt heel anders dan uh, binnen in een theater. Um, en ik, uh, ik denk wel dat wij. wij hopen heel erg hier de extra laag dat de voorstellingen. Echte verhalen van Zandvoort uh, naar de mensen brengen. Uh, zodat uh, Zandvoort eigenlijk de hoofdact is van het festival. Oké, okay, nou, u zei het net al dat u veel samenwerkt met uh, diverse geledingen in de Zandvoortse samenleving. Um, dat gaat nog, nog meer gebeuren neem ik aan om, om... ja klopt, we hebben echt uh, zeker om dit voor elkaar te krijgen en ook is de bedoeling om dat meerjarig te doen mm -hmm. uh, zijn we de komende maanden en daar zullen we ook nog uh, oproepen gaan uh, uitzetten uh, op een aantal momenten we zijn dus op zoek naar verhalen van Zandvoort we zijn op zoek naar uh, mensen die die verhalen willen vertellen... of groepen willen rondleiden. Mm -hmm. Misschien heb je een bijzondere plek. Het uh, mag trouwens ook een binnenplek zijn. Hè? We ja. zijn bijvoorbeeld ook uh, aan het kijken naar de oude brandweerkazerne... Mm -hmm. of uh, het casino wat leeg staat. Of, hè, hoe we, uh, dus het hoeft niet altijd buiten. Maar mm -hmm. weet je een bijzondere plek en wil je die openstellen voor een voorstelling... Uh, laat het ons ook weten... Um, ja, en zowel uh, met culturele instellingen, maar ook sociaal-maatschappelijk. Als je plek hebt waar je mensen of verhalen samenbrengt, uh, uh, behoren graag van je. Ja, begrijp ik. Uh, nou, Het Oude Casino is bekend uh, dat de gemeente ook op zoek is naar een ja. inv invulling daarvan, een tijdelijke invulling. Ja. Uh, ja. Zijn jullie daar ook bij betrokken of niet? Nee, wij gaan zelf die uh, invulling niet doen. Dat is echt een andere uh, tak van sport. Uh, okay. Om dat meerjarig invulling te geven. Uh -huh. Dus ja, dan kunnen er eigenlijk twee dingen gebeuren. Of er wordt snel een invulling voor gevonden. En dan gaan we met de uitbater in gesprek. Of wij daar tijdens onze festivaldagen misschien iets kunnen doen. Okay. Of ja, misschien is het nog niet zo ver volgend jaar. Ja, mei, we weten het natuurlijk Ja, of... niet, hè? Dus, uh... <lacht> ja dat, is, dat kan ook wel. Of te gaan, ja. dus op te gaan haast maken met uh, de bouw op het badhuisplein. En dan? Dan, dan zal het ja. casino toch uh, verdwijnen waarschijnlijk. Ja, dat zou ook. Uh, ja, ja, wat dat betreft, uh, dat zijn ook dingen uh, ja, die het ook wel spannend maken voor de komende jaren. Als je verder vooruit kijkt voor dit festival. Dat dat soort ontwikkelingen. Um, ja, die betekenen dat we ook steeds weer nieuwe verhalen te vertellen hebben. Hè, of ja, dat is wel belangrijk. Want U zei, ja, u ja. zei net al dat het meerjarig uh, gaat worden. Als je ja. uh, één festival hebt gehad, dan is het, niet, is het dan niet lastig om een tweede festival uh, weer in te vullen? Nou, dat denk ik niet eigenlijk. Nee, uh, nee. ik heb sowieso als ik, uh, ik werk al heel lang in de cultuursector. En ik ja. heb om voorstellingen te maken, echt zoveel uh, choreografen, circusartiesten, breakdancers, uh -huh. andere mensen in gedachten om dingen te maken. Dus dat is geen probleem. En qua verhalen, ik uh, heb nu al, uh, ik heb ze. Ik heb denk ik nu 43 mogelijke verhalen. Oh, dat zijn er behoorlijk wat ja? <laughs> ik er helemaal niet in één festival al. Nee, begrijp ik ja, ja, ja, en, ja dus maar het is, het is... Staat niet stil hè, dus er komen nee, altijd ja. bij. Maar het is voorlopig voor drie jaar of zo, of is dat uh, nog niet duidelijk? Ja, de gemeente wil graag voor drie jaar hieraan bouwen en hm. wij kijken natuurlijk ook uh, naar andere ondersteuning voor het festival. Van bijvoorbeeld cultuurfondsen of sponsoren. Uh, zodat we ook zelf bijdragen... aan, die, uh, mm -hmm. aan de stevige basis. En het is ja. allemaal gratis, hè? Gratis toegankelijk. Het grootste deel... Ja, ja er zijn, uh, alleen, uh, Je kunt drie dagen lang naar een gratis uh, festival hard. En er zijn ook uh, ja, dus heel veel activiteiten... Zowel optrainers als bijvoorbeeld workshops die je gratis kunt doen. Mm -hmm. uh, we hebben wel uh, de routes die langs de binnenlocaties gaan bijvoorbeeld. Of die een uh, in gaan, Daar moeten we het aantal mensen echt uh, van kunnen organiseren. Dus daar gaan we een ticketprijs voor rekenen. Maar dan moet je denken aan iets van 15 euro voor een route. Dus we gaan niet okay. voor een hele... Oogkaart, ja. Ja. 14 tot en met 16 mei 2026 ja. is het gaande. Het festival. Oh. Ja, sorry dat is wel snel. Ik word een beetje zenuwachtig als ik het hoor. Ja. <laughs> nou, het is nog geen 14, 14 mei, nee, toch? dat is waar, hè? Nou, voor je het weet zit je er, hoor. Ja, dat is ook waar. Ja. Zit er hey, en ja. het, volledige ja. het volledige programma wordt begin 2026 bekendgemaakt? Ja, klopt. En ja. hoe wordt dat bekendgemaakt? Nou, daar gaan we een, uh, ook weer een uh, persmoment uh, voor doen. Uh, dan niet alleen met een persbericht, maar gaan we ook een uh, kleine uh, bijeenkomst organiseren. Zodat we er echt wat meer over kunnen vertellen. Ja, en de website uh, festivalvloed.nl, die wordt uh, ja. bijgewerkt, neem ik aan. Ja, precies. En, ja. en, en werken jullie ook en, samen ja, met. Dat eerder wel hoor, zodra we iets meer weten ja, te zetten ja, Dat begrijp dat, ik. Op. Ja. ja. Werken jullie ook samen met, uh, met het Zandert Museum? Zeker, uh, daar zijn we van uh, zins om een uh, hele leuke kinderroute te maken... Uh, die ook bij hen in het uh, prachtige nieuwe gebouw eindigt... waar je dan een workshop kan gaan doen. Mm -hmm. En daar zijn natuurlijk ook uh, eindeloos verhalen uh, in het archief uh, te vinden. Absoluut, ja, ja dat ja. is waar. Nou, de gemeente nou, Stroomverte... Ja ook belangrijk denk ik uh, om te zeggen hè, wij zijn een festival dus wij uh, ja, zorgen voor bepaalde bijzondere belevingen die je op andere dagen niet hebt uh, maar we verwijzen ook gewoon door je kunt ook bijvoorbeeld een route door het duingebied doen en daarna gewoon naar het Zandvoorts Museum gaan okay. Lijkt me een hele mooie combinatie eigenlijk dus we verwijzen ook door naar dat uh, Reguliere ja, aanbod. Ja, de gemeente heeft hier uh, 200.000 euro per jaar voor uitgetrokken. Ja. Uh, is dat voldoende geld om uh, een goed festival neer te zetten? Uh, nee, vind ik niet. Want ik heb altijd grotere dromen. Oh. Dus uh, daarom werken we ook aan, uh, aan de fondsenwerving en uh, sponsorfinding. Okay. En een klein uh. stukje kaartverkopen. We gaan er zelf ook uh, in investeren in het eerste jaar. Uh -huh. um, en eigenlijk is het niet eens. Je zou ook natuurlijk iets kunnen organiseren voor de bijdrage van de gemeente. Maar ik vind het heel belangrijk dat er ook andere financiers zijn. Ja, omdat het ja. ook laat zien dat je draagvlak breder ja. is. En dat je niet afhankelijk bent van één partner. Ja. Dus uh, dat is een belangrijk uh, doel ja, uh, naast het maken van een mooi programma voor de komende maanden om daaraan te gaan bouwen. Ja, begrijp ik. Uh, nou ja, goed, uh, uh, ik noem het al Orol uh, heeft, heeft zich ontwikkeld tot een heel bekend festival, ja. zeg maar. Zou dat hier ja. ook mee kunnen met Vloed? Ja, ik denk dat dat kan. Uh -huh. het, uh, je hebt het eigenlijk zien gebeuren en er zijn natuurlijk, uh, je hebt geen garanties, uh, maar er zijn natuurlijk heel veel festivals die in het begin Um, ik ken bijvoorbeeld ook degene die Lowlands heeft opgezet. Ja. Ja, ja, dat was in het begin ook niet ja, dat echt. Nee, nee. Klopt, dat klopt. <laughs> Kun je je niet meer voorstellen? Nee, maar, nee inderdaad. Um, ja. Of ook bijvoorbeeld de naam Oerol, denk je ook. Uh, in het begin dacht je, oeh, wat, ja, wat is het nou? En nu ja, is ja, weet ja. iedereen meteen wat je bedoelt. Klopt, nee, ja, dat is waar. En ja. dat is natuurlijk uh, waar we aan, uh, aan willen bouwen. En, ja. Dat ja. Ook en dat gaat vloed ook worden. Dat gaat vloed ook worden. Zo sta heel ik heel erin. Hoe, hoe, hoe zingen jullie aan die naam? Ja, De, de vloed is wel bekend ja. natuurlijk in Zandvoort. Ja, je app ook. Maar het had ook app, app ook? kunnen eten, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, ik, het, ik liep dus, <laughs> uh, ik ben heel veel in Zandvoort geweest en ik heb met heel veel mensen gepraat. En uh, in een, ik liep op een gegeven moment in mijn eentje... een stukje van de ene plek naar de andere. Ja. Toen ineens kwam het over me heen dat ik dacht... er is zo'n overvloed aan, hier aan verhalen en aan initiatieven. Alleen mensen weten het nog niet. Nee, maar nee. Het, het stroomt hier, er is zoveel. Ja. En, toen, en toen plopte vloed in mijn hoofd. Nou ja. en, nou. en dat Goeie is naam. En ik hoop dat we... Dat wat er allemaal is, dat we dat op een hele mooie manier kunnen laten vertalen. Ook door bekende uh, kunstenaars en makers uit de rest van Nederland. Of misschien zelfs uit het buitenland, Leuk zodat hoor. Zodat iedereen uh, Zandvoort komt ontdekken. En ja. het is een mooi weekend, want het is het hemelsvaartweekend uh, in, ja. uh, in Zandvoort en uh, in Nederland. Van 2006, ja. uh, 14 tot en met 2016. Uh, uh, mei. Dus, nou ja, ja. Ik, we hopen u niet uh, nog zenuw gemaakt hebben. Noem maar van die datum. <lacht> <lacht> we nee, Dat okay. is ook goed. Nee, begrijp ik. Dat begrijp ik. <lacht> okay, ik wens u heel veel succes met de voorbereidingen. En we horen graag uh, uh, wanneer er uh, meer bekend is. Ja, we houden jullie op de hoogte. Hartstikke goed, goed, hartelijk bedankt. Goed. En een heel fijn weekend nog, dank u wel. Oké, okay. bye bye. Dag. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, nee, ja. Dat is duidelijk. Mooi mooie plaat, mooie plaat. Als het goed is, hebben wij een telefoon. Uh, Paul Boelens, goedemiddag. Ja, Hoi, goed. Hans. Goedemorgen Paul. eigenlijk nog. Ja. Goedemorgen. Ja, vorige week ging het een beetje mis, Paul. Uh, nou, Paul, uh, jij hebt uh, weer meegedaan aan die 130 kilometer lange tocht van Hoef van Holland naar Den Helder op de ja. kite. Um, ja. Voor de derde keer heb je gedaan, hè? Ja, en dat gaf het wel uh, wat extra glans, uh, want dat was met mijn buddy, hij deed het ook voor de derde keer en dat was ja, wel echt super gaaf natuurlijk. Oké, okay, wat, wat doet een buddy? Nou, je buddy, je vaart in een buddy-systeem eigenlijk voor de veiligheid, Hans. Oh, oké. Okay. Gezien uh, de afstand natuurlijk moet je iemand hebben, ja, er kan van alles gebeuren op zee. Ja, uiteraard. Uh, dat je elkaar in de gaten houdt, en, uh, <coughs> dus je, je vaart altijd in een buddy-systeem. Ja. Was het pittig? Uh, nou, ik moet je zeggen, de omstandigheden waren uh, heel goed. Het was een wijze, lekker warm die dag, dus dat was echt uh, heel fijn. Mm -hmm. Alleen, uh, waar ik zelf zeg maar, last van had, was dat ik was begonnen met een vrij kleine kite. En om dan snelheid uh, te bewaren, dan moet je heel veel bochtjes draaien in de lucht. Hè? Ja, ja. Dat zie je ook wel met weinig wind. En ja. Ja, op zo'n lange afstand, dat kost zoveel energie. Dat je ja, dan uh, ja, toch veel meer uitgeput raakt. Nou, dat zag je ook. Want de meeste mensen die af uh, zijn gevallen. Uh, dat was eigenlijk voor en Nou, tijdens de lunch. Uh, hè, dan krijg je flink wat uh, eten naar binnen. Waardoor je dan toch weer uh, hè, gewoon meer kracht hebt. En ja, ik heb toen besloten om gewoon een grote kite, een iets grotere kite te pakken. Meer mm -hmm. En uh, ja, dat hielp natuurlijk enorm. En in eerdere versies was het eerder omgekeerd. Dat je met een ja, kite begon die dan uh, al ja, gewoon goed, uh, groot genoeg was. En dan, uh, ja, uh, dan, dan pak je in sommige gevallen zelfs een kleinere kite. Omdat de wind dan gewoon enorm toenam. Maar dit jaar was dat precies omgekeerd. Dus uh, geen jaar is hetzelfde. Ja, maar goed als je in die drie jaar zeg maar, het op zwaarte moet, uh, moet uh, bekijken, zeg maar, die, van die drie jaar is dit jaar. Uh, welke plaats staat dit jaar dan? Nou, ik, voor, voor mij was dit uh, denk ik uh, ja, nummer twee uh, qua uh, moeilijkheid. Uh. De, de, de, de, degene hiervoor die staat. Uh, gewoon ver weg op één. Yeah. Toen hadden we kampen, dat heb ik toen ook verteld, met, ja, vooral bij Scheveningen en zo, hele aflandige wind. Uh. Je hebt daar best wel hoge flatgebouwen langs de boulevard staan. Yeah. dus je krijgt dan een soort turbulentie uh, voor de kust. Onvoorspelbare wind waarschijnlijk, ja. Ja, ja, dus wat dan gebeurt eigenlijk, je laat je kite op en je denkt, er is niks aan de hand, maar dan komt zo'n wervelwind yeah. en dan, ja, in de lucht dan klappert je kite gewoon soms naar beneden. Uh. Dus ik heb dat ook gezien en ja, toen zijn er ook heel veel relatief meer afvallers geweest. En er is dan ook één jongen geweest die toen echt zijn vuurpijl getrokken heeft. En huh. ja, dat maakt dus dat moment toch wel indruk. Want je moet dan nog een heel stuk gaan. Dan denk Begrijp je, ik. als we zo moeten beginnen... Uh, ja. <laughs> ja, dat is wel pittig. Nee, ik kan man... me voorstellen. Jullie hebben uh, ruim een, bijna zeven ton opgehaald hè, voor de Hartstichting. Ja, ja en dat, dat is natuurlijk als collectief, hè, doe je dat. Mm -hmm. We doen gemiddeld vier tot 500 mensen mee... Nou, om een startbewijs te halen heb je minimaal per persoon die 1500 uh, moet je binnenhalen. En uh, dus uh, inderdaad, met elkaar uh, zamel je dat geld in. Nou, Mooi hoor. Die, ja, dat, dat is een supermooi resultaat. Ja, het was het, het, het jaar ervoor, het was vorig jaar, was het uh, meer dan een miljoen. Klopt. ja. We, uh, het, we, we, waar komt dat verschil vandaan? Nou, volgens mij waren er toen in plaats van 400, 600 kaiters. Al meer, ja, ja. Ja, dus er waren gewoon meer kijkers. Dus Oké. Okay. Sowieso meer naar binnen. En uh, ja, kijk, sommige uh, periodes uh, ja, is het misschien, ja, hebben mensen misschien net wat meer over, wat meer ervoor. En ja. zijn ze meer bereid? Ja, dat, dat is gewoon. Elk jaar uh, verschilt dat gewoon. Ja. Jij hebt op persoonlijke titel 2100 euro opgehaald. Ja, nou het leuke was eigenlijk Mooi. achteraf, uh, toen we gefinished waren, kreeg ik alsnog sponsors. Dat kan, je kan na afloop ook nog een bijdrage doen. Mm -hmm. En volgens mij is de teller nu opgelopen. Ik dacht rond de 2200 zelfs. Uh, dus dat is toch 700 mm. euro boven het uh, startbedrag. En uh, nou ja, samen met het team uh, hebben we zo uh, toch een uh, redelijk uh, bedrag bij elkaar uh, huh. en, en... Op, dus. En met het deel van de opge, opgehaalde bedrag uh, gaan jullie uh, het, het, het dichten van het AED-netwerk uh, doen, hè? Ja, ja, daar wordt natuurlijk heel goed naar gekeken. Hoe kunnen we zoveel mogelijk impact uh, uh, maken? Nou, Dan zie je dat er gewoon bepaalde gebieden in Nederland zijn... waar de dekkingsgraad van die AED's verbeterd kan worden. En de AED is een apparaat waar je um, uh, zeg maar, je hart weer uh, aan de ja. gang krijgt. Ja, ik noem het gewoon een hartstarter is het eigenlijk. Ja, hè? ja. ja. Dat je dan, uh, nou ja, dat het weer gewoon even alles wordt goedgezet en uh, ja, dan, dan kan je weer door. Dus... Nou, we hebben hem hier op stand voor in ieder geval op een aantal plekken, hè? onder andere bij het gemeentehuis, hè, zag ik. Ja. Ja, ja, ja. En, uh... Uh, nou... Ja, ga, ga je gang. Ja, ja. Nou ja, dus verder uh, wordt het ook gedeeltelijk <coughs> in uh, uitgegeven en... Uh... Ja, dus, dus een heel mooi doel, denk ik. Absoluut. Met... Ja, absoluut. heel leuk om een steentje aan bijgedragen te hebben. Ja, doen. absoluut. Ja. Nou, je hebt het in de vorige keer heb je het al een keer genoemd, dat je ook zelf, uh, zeg maar, met hartfalen in je eigen omgeving hebt meegemaakt, hè? Nou ja, dat, dat was voor mij de aanleiding. Ja, natuurlijk. dat was de aanleiding om ja. dit te gaan doen, ja. Ja, ik kan het wel heel kort. Uh, ja, misschien kort nog even vertellen van mensen die. Ja, niet ik werkte voor een Amerikaans bedrijf in die tijd. En uh, ik had een team van uh, zo'n 15, 16 man. En in dat team was een van de collega's. dat ik smiddags voor mee koffie te drinken. Uh, die is vervolgens naar huis gegaan uh, om een dutje te doen. En ja, eigenlijk daarna niet meer wakker geworden. Oh. Uh, en heel kort daarop, en dat was vijf, zes weken later. was een andere collega. ja, we namen die middag gewoon afscheid. Hij ging naar huis. Uh, ...stapte onder de douche en uh, ja, hij is ook daarna hij heeft het niet overleefd. En ik vond dat zo'n uh, heftige ervaring, dat hakte er gewoon in... ...dat ik dacht, van, ja, hoe kan ik dit nou ombuigen en iets positiefs doen? Toen ben ik eigenlijk gaan zoeken en uh, nou ja, uh, zo terechtgekomen bij Hoek tot Helder. Dat was voor mij echt het antwoord van, uh. ja, hè, door daar me voor in te zetten... ...kan ik er wat positiefs van maken... Uh, en heb ik uh, ja, de organisator Martijn gebeld van joh, uh, om die en die reden wil ik meedoen. Wat moet ik doen? En zo is het avontuur begonnen. Okay. En uh, dat is inmiddels nu uh, dus drie edities uh, verder. Ja, nou er blijft nog maar één vraag over. Komt er een vierde editie voor jou? <laughs> ja, ik heb die vraag, heb ik, uh, ja, die krijg ik vaker natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik denk, daar, ik denk er nog even over na. En de reden is dat het gewoon echt wel heel veel uh, ja, tijd vergt. voorbereidingen ja in de fysieke training, maar ook beschikbaarheid. Want je moet echt die ideale omstandigheden hebben. Ja. En uh, he, voordat we echt van start zijn gegaan... zijn er drie, vier, vijf dagen geweest dat je op stand-by staat. Ja. ja, en dan moet je gewoon he, op dat moment alles kunnen laten vallen. Uh, en dat is gewoon altijd een heel gepuzzel. Dus dat heeft best wel impact. Maar uh, ik denk er nog even rustig over na. En, uh, hm. Ja... Maar even, even laten Dat begrijp ik helemaal ja, ja, je... goed. Nou, als, het, als het zo is, als je weer mee gaat doen, dan uh, ja, ben je natuurlijk van harte welkom uiteraard. hier weg. Goedemorgen Zandvoort. Leuk. Ja, nee, echt superleuk dat jullie daar attentie uh, aan willen geven. Ja. Uh, en sorry ja. dat het vorige keer fout ging, maar uh, vorige week. Maar uh, nou, dat hebben we nu goed gemaakt. Ja. En uh, nou, vol volgend jaar, de datum is nog niet bekend, hè? Want dat uh, hangt natuurlijk af van, uh, van de weers. Uh, uh, voorspellingen en uh, dat, je een goed, uh, uh, dat je goed kan varen, in ieder geval. Zuidwestenwind is belangrijk, hè? Ja, klopt inderdaad. Hè. Dus er is om die reden ook een. ze noemen dat een windraam. Dat begint meestal ja. in augustus tot november. En in november worden de dagen natuurlijk heel kort. Ja, ook nog. Dus je hebt gewoon voldoende daglicht nodig ook om die afstand te overbruggen. Dus meestal begin november is echt de laatste Mogelijkheid, novemberdagen zeg maar. dat het überhaupt mogelijk is. Ja. Dus uh, ja, in dat tijdspad vreemd uh, moet, ja, het, moet kan het, kan het gebeuren. Veel, hè, je moet gewoon thuis zijn, want het kan dan... en dat is ook best wel een lange periode natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja. Oké, okay, nou Paul, uh, hartstikke bedankt voor, uh, voor je bijdrage. Uh, goed weekend in ieder geval. En uh, nou, mocht je volgend jaar weer meedoen... dan ben je altijd van harte welkom bij ZFM. Hartelijk bedankt. Nou, okay. en, een fijne dag. en een fijne dag, Paul. Oké, okay, ja. bye-bye. Dag, dag. Goedemorgen, Zandvoort.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 Is in het kader van het Shanti Festival. Ja, natuurlijk. Ja, wat een leuke muziek is dat eigenlijk. Ja, he? enig hè? Ja. Ja. ja, Maar wanneer gaat het beginnen morgen? Morgen. <laughs> ja, <laughs> <de laughs> <Ja>, ik wil <laughs> <he>, ik wil <zit, laughs> lekker waren begin, in heel veel. De pooks. Ja, <laughs> ja, het Shanti Festival. Ja, dat gaat morgen beginnen om uh, 11 uur. Ja. Uh, opening in Nieuw Unicum, daar is ook de burgemeester bij. Nou, uur, nee, um, oh. Normaal ben ik bij Nieuw Unicum en ik ben nu gevraagd om, uh, als alles zich verplaatst naar het centrum, uh, bij het raadhuis. Oh ja, natuurlijk. Ja, inderdaad, ja. Oh. En, en, nou, uiteindelijk onze gast ja. is natuurlijk burgemeester Moenburg. Uh, ja, uh, uh, ja natuurlijk. En, uh, ja, we moeten hem even harte welkom heten. Goedemorgen. Deze Goedemorgen. ochtend uh, ja, morgen om 12 uur is dus op het Raadhuisplein. welkom aan de deelnemende... Door Burgemeester Daan ja. Molenburg. Dat staat ook keurig in de krant, moet ik zeggen. Ja. Maar dus tot zover de Zeeliederenfestival morgen. Chanti en Festival. Nogmaals welkom, uh, uh, Burgemeester M Molenburg. We mogen tutueren, neem ik aan. Hè? Dankjewel. Um, ja, uh, de aanleiding is eigenlijk dat je weer uh, zes jaar onder ons uh, bent. Ja. De komende, komende zes jaar. Ja. Eerst van 2019 tot 2025. En nu van 2025, als het goed is, als alles goed gaat, tot 2031. Dat doet ze wel goed, dat, neem ik aan. Hè? Dat, dat, dat klinkt heel ver weg, inderdaad. Ja. Ja. Maar als ik zie hoe snel de zes afgelopen jaren voorbij zijn gevlogen, uh, dat is echt heel uh, ja? snel gegaan. En uh, ik ben natuurlijk al in, uh, in april voorgedragen door de gemeenteraad. Maar dan moet je helemaal de malle molen in met, met, met alle formaliteiten. Ja, ja. En dan duurt het nog echt bijna een half jaar voordat je bij de commissaris van de koning uiteindelijk langskam, die je dan beedigt. Ah. Uh, dus vorige week is het ingegaan. Wat, van Dijk, heeft, wat, uh... ja. wat is het meest blijven hangen in de afgelopen zes jaar? Nou ja, er zijn eigenlijk eigenlijk drie belangrijke dingen geweest. Dat is in de eerste plaats, dat toen ik binnenkwam corona uitbrak, ja, corona ja, een hele ja. grote periode is geweest. Komst van de Formule 1. Uh, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad, zowel op Zandvoort, maar ook op ons als gemeentelijk apparaat en iedereen die bij betrokken is. En persoonlijk, wat een ja, enorme impact heeft gehad, uh, is het feit dat na ja, in coronatijd ook mijn secretaresse Carla, die al 19 jaar uh, de secretaresse van de burgemeester was, uh, plotseling mm -hmm. overleed vlak voor de pensioen. Um, ja, en dat, ik moet zeggen, dat, dat, dat heeft er toen enorm in gehakt. Uh, ja. en ik moet zeggen, dat zijn, het zijn van die kleine um, gebeurtenissen voor uh, een dorp... maar dat heeft zoveel betekend, ook voor de mensen op het gemeentehuis... dat, um, ja, dat, dat hakt er toen heel hard in. Ja. Ja. en um, goed, als je, als je nu naar de komende zes jaar kijkt... Uh, dan kijk je natuurlijk ook terug op de laatste zes jaar. Is er iets wat je uh, bij jezelf denkt dat, het misschien, dat je het misschien beter had kunnen doen, of? Ja, of dat je zegt, van nou dit ga ik de komende zes jaar zeker beter doen. Kijk, wat, wat, wat het, het aardig is, als je uh, begint, uh, het was voor mij de eerste keer dat ik burgemeester werd. Mm -hmm. Ik kende burgemeesters. En ik, nee, je was de wethouder geweest. Wethouder he, wethouder he? geweest dus ja. Ja. Als je er eenmaal in zit, um, dan, is, dan is het toch heel anders. Um, en wat voor mij gold was, dat ik in het begin maak je over heel veel dingen heel erg druk en probeer je echt overal bovenop te zitten en, um, en de hele tijd aan de bal te zijn. En ik heb ook geleerd dat het ook gewoon goed is om af en toe even een stap terug te doen. Even te bekijken hoe dingen lopen. Um, de, dus wat, ik heb echt geleerd wat ontspannender in, uh, in mijn rol te opereren. En ik merk ook dat dat voor je omgeving ook prettiger is. Um, Zo'n afgelopen editie van de Formule 1, ja, het blijft gewoon op scherp staan met z'n allen... Maar we kennen het, we weten wat er gebeurt. Dus ja, de, meer, ik kijk er wat ontspannender tegenaan. Maar ik neem aan dat burgemeester in Zandvoort een uh, veel uitdagender en een, uh, uh, ja, dan burgemeester waar we het net over hadden, bijvoorbeeld in Clasina uh, Veen. Ja, want ik denk dat elke, elke gemeente zijn eigen uitdagingen heeft. Uh, als ik bijvoorbeeld naar onze buurgemeente Bloemendaal kijk, uh, uh, daar is de politiek uh, uh, weer, heel Tamelijk weer heel onrustig. Dat kan bij ons ook wel, maar uh, ja, weet je, dat gaat er allemaal wat weer op de man. Dus uh, terwijl dat toch een gemeente is waarvan je denkt... Ja, dat is het relatief rustig met mooie uh, lommerrijke lanen en zo. Mm -hmm. Maar um, ja, dus ik denk dat elke gemeente zijn uitdaging heeft. Wat natuurlijk het bijzondere van Zandvoort is... ik zeg altijd, je bent de burgemeester van een gemeente met 17.000 inwoners. Dat klinkt op zich niet heel veel... Maar ja, ook burgemeester van een gemeente waar 100.000 mensen op een warme dag op bezoek komen. Ja. Um, nou ja, en als ik kijk wat dat betekent uh, aan inzet en, en, en betrokkenheid van heel veel mensen. En dat geldt echt van politiehandhaving, maar ook samenwerking met de strandpachters. Ja, dat, dat maakt het heel bijzonder. Um, en ja, waar, waar 100.000 mensen langskomen, komen ook helaas mensen die niet alleen maar met goede bedoelingen deze kant op komen. Dus in dat opzicht is het, een, is het een bijzondere plek om burgemeester te zijn. Ja, maar, maar voordat je begon uh, wist je ook wel... dat het in Zandvoort ook wel politiek af en toe onrustig zou zijn. Ja, klopt. Is. Yes. Nou, ik denk dat het onrustige was voordat jij kwam. Ik moet zeggen nou. dat het... het, het, het, het uh, ik wist, ik ken Zandvoort als een, een dorp waar... dat uh, stond heel mooi in de profielschetsen toen tijd... Uh, in Zandvoort hebben mensen het hart op de tong. Nou, dat is ook ja. zo. Mm -hmm. dus het kan er uh, redelijk stevig en hard aan toe gaan. Um, ik heb ja, het nodige meegemaakt. Toen ik er een half jaar zat, brak de coalitie. Ben ik zelfs nog even een tijdje in mijn eentje het college geweest. Ook heel, een hele leerzame uh, periode. Ik zou dat niet weer willen, maar ja, ik, toen stond ik daarvoor. Um, en in die zin um, ja, weet je dat. En ik loop daar ook niet voor weg. Want, uh, ik zeg altijd, politiek is niet voor bange mensen. En wat ik wel het fijne van Zandvoort vind... is dat het ten opzichte van heel veel andere gemeenten die ik zie... gaat het hier over het algemeen wel over de inhoud... Uh, en minder op de persoon. En er zijn gemeenteraden en, en colleges waar heel erg op de persoon gespeeld wordt. Ja, dat, dat... Nou, dat gebeurt hier af en toe ook nog ja, wel. Hè? Nou, het gebeurt wel. En ja, dan vind ik ook mijn rol om, om uh, daarop in te gaan. Ja, ja, ja. En ja, het, ja. Zeker, ja. ja. het is toch, uh, ta ja, wel, uh, toch tamelijk rustig geweest, voor sommige begrippen. We krijgen straks weer een nieuwe gemeenteraad. Dat is dan de derde die je meemaakt, denk ik. Hè? Dat wordt de derde gemeenteraad die ik meemaak. Ja. Ja. Is dat ja. lastig om in die begintijd die gemeenteraad te begeleiden? Of... Nou ja, geest... Is dit een voor natuurlijk? De, we, um, wat wij in ieder geval doen is zo snel mogelijk de gemeenteraad... Uh, echt uh, twee dagen mee de hei op uh, nemen. Natuurlijk, huh. uh, ja, ik, weet niet, ik heb de, de lijsten nog niet echt gezien. Maar ik ga ervan uit dat er ook alweer een aantal nieuwe mensen komen. Nou, dan is het gewoon heel erg belangrijk om met elkaar meteen... Ja, de procedures door te spreken. Hoe werkt het? Wat zijn de mores? Dus heel belangrijk. Hoe ga je met elkaar om in zo'n gemeenteraad? Dat ja. is essentieel. Ja. Um, en um, ook bijvoorbeeld vraagstukken over integriteit. Uh, hoe ga je om met, met, met uh, nou, je, je contacten in de samenleving? Uh, ik vind dat altijd hele leuke dagen. Want dan zie je dat iedereen heeft, komt uit die verkiezingen. Allemaal lekker Gevoerd, Zeven tegen aan. En uiteindelijk, ook, als je met z'n zeventien bij elkaar bent... Um, betekent ook weer ja, dat je toch met elkaar zo'n gemeente moet gaan besturen. We hebben dat nu aan het begin gedaan en na twee jaar nog een keer herhaald. En waar ik zelf ook wel ja, benieuwd naar ben en naar uitkijk. Ik krijg natuurlijk ook een nieuw college van, uh, van burgemeester en wethouders. Uh, in ieder geval één van de wethouders heeft aangegeven door sowieso mee te stoppen. Um, met Bert Jan Jan, nee? hè? Jan, ja. ja en het uh, is natuurlijk enorm ervaren. Kracht. Ja. Twaalf jaar wethouder geweest. Die ja. zit al gewoon lang in de gemeenteraad. Dus in die zin ben ik ook ontzettend benieuwd van, van ja, hoe, hoe dat gaat. Ik heb nu echt, ben nu echt gezegend met een heel fijn uh, college. Gewoon drie wethouders die elkaar heel veel gunnen. Keihard werken. Uh, dingen uit hun handen krijgen. Um, maar ja, we krijgen wel weer een nieuw team. Um, en ook daarvoor geldt dat dan mijn taak als voorzitter is... om te zorgen dat daar... Ja, ook een eenheid gebouwd wordt. En uh, ja, dat het ook weer uh, net zo gaat functioneren als nu. Maar goed, ja. je bent in de loop van de tijd toch een, een uh, wethouder uh, verloren. Hè? Zeg maar, uh, het college is weer wat uitgedund. Ik ben een uh, Martijn Hendricks. Uh, in zes jaar. Maar ja, dat begrijp ik. Maar <lacht> uh, betekent dat toch een andere manier van werken dan voor het college? Of? Nou ja, even, even wat ik het lastiger vind van zo'n zo wisseling of zo'n zo zo zo zo zo wethouder die weggaat: dat het, kost, het, het het leidt weer tot stagnatie. Dus ik, zou, ja. ik wil natuurlijk het liefst gewoon beginnen met een college en eindigen met een college. Ja. Maar ik weet ook hoe politiek werkt. Het is een ja. illusie om uh, te denken dat dat altijd zo gaat. Um, maar het is altijd zonde als je gewoon ziet dat je uh, ja, goed functionerende, talentvolle mensen uh, de politiek in ziet gaan, vol ambities en, en idealen, en dat dat dan toch strandt, is jammer. En nogmaals, dat zijn keuzes die worden in de politiek gemaakt en dat hoort ook bij politiek. En gelukkig uh, worden mensen daar niet, niet op afgerekend voor hun leven, maar wordt dat, uh, ja, zie ik ook weer heel veel mensen weer goed terechtkomen. Ja. Maar ja, ook voor een college betekent het dat, het dat het wel het verschil maakt. En wat nu natuurlijk geldt is, we begonnen met vier wethouders. We hebben er nu drie. Nou ja, Jaap de de Kloet is een stuk meer gaan werken. Um, maar ja, je moet wel weer even de verhoudingen uh, opnieuw uh, bepalen. met elkaar. Uh, Oké, okay. um, de Formule 1 wil ik nog even op terugkomen. Uh, de afgelopen Formule 1 is goed gegaan, he, neem ik aan. Heel goed, ja. En uh, qua voorbereiding, was dat anders dan die andere jaren? Want... Ja, ik, het lijkt mij dat jullie wel een, een, een draaiboek hebben... wat je gewoon af kan... Uh, uh, nou, raffelen wil ik niet zeggen. Maar je, je hoeft in ieder geval niet meer nieuwe dingen uit te, uit te vinden. Maar wat, wat, wat we echt dit jaar anders hebben gedaan... en daar hebben we wel wezenlijke verschillen gemaakt... is dat we rond het racefestival... alles wat er in het dorp gebeurt... echt wel een aantal ingrijpende maatregelen hebben ja. genomen. Hm. Um, we zagen gewoon dat het toch op bepaalde plekken heel druk was. Dat er wel heel veel mensen echt heel veel dronken. Dus wat we hebben gedaan is in ieder geval ervoor gezorgd dat het, uh, het gebied veel beter bepaald is, afgehekt. Ja. Uh, dus op het moment, en dat hebben we zaterdagavond ook echt gedaan, dat we zeiden hey, het wordt nu te druk, hebben we ook de boel afgesloten. Nou, ik was op dat moment in het veiligheidscentrum, dan is het ook heel fijn dat dat goed functioneert en werkt. Ja. We hebben uh, natuurlijk een bandjesysteem ingevoerd voor jeugd. Nou, daar ook... Heeft dat goed geweest? Eerste avond was even, uh, um, even zoeken, want toen kreeg jongeren jongen gewoon dat bandje mee van de mensen die bij die, oh, ja. bij die uitgifte punten zaten, konden ze zelf omdoen. Ja, als je hem dan los omdoet, kun je hem snel aan iemand anders geven. Dus ja, ja, ja. dat was de volgende dag opgelost. We zijn nu aan het evalueren, maar ik moet wel zeggen... dat ook in combinatie met het verkoopverbod bij, bij de retail... dus bij supermarkten en slijters van alcohol... Uh, in de middag en, uh, en avond, heeft dat in ieder geval geholpen. Um, wat mij toch nog wel verbaast is dat er toch heel veel hele jonge kinderen... echt als grondlazerers aankomen... Uh, ja. waar ze uh, dat hebben ingedronken... weet ik niet. Thuis... Thuis denk ik. Um, ja. schat ik in. Ja, ik blijf me daarover verbazen... ook dat blijkbaar de toezicht van de ouders... Uh, en, en niet dusdanig is. En het, het zijn er niet een paar... Hè. het zijn echt wel, wel subsociale groepen... Um, maar goed, nogmaals, wij doen wat we kunnen doen. En dat was dit jaar anders dan, uh, dan voorgaande jaren. Huh. Nou, het, sowieso het hele racefestival was natuurlijk een, een, een veel leuker uh, uh, gegeven dan uh, de vorig jaar. Ja, we zijn echt, echt daar heel erg op vooruit gegaan. Ja. Uh, voor mij wat ik echt heel leuk vond... was donderdagavond met Yves Berends... Uh, uh, in de Haltestraat. Ja. Uh, ik stond daar onder die boog. En uh, dat was echt genieten. En, en ik zag iedereen blij. En uh, het was echt uh, fantastisch. Ja. Hij heeft het zelf, ik sprak hem een paar dagen later... ook echt geweldig gevonden om... Uh, om ja, toch in, in ja, ja. zijn thuisplaats... waar hij vandaan ja. komt, uh, op te treden. Um, dus ja, ik kan alleen maar zeggen... dat we daar heel tevreden op terugkijken. Ja. En wat ik ook belangrijk vind om te noemen... is dat ook de samenwerking met de ondernemers... dit jaar echt gewoon vele malen beter was... Dan, dan de jaren daarvoor. Er werd goed samengewerkt. De handen werden ineengeslagen. Ja. Dat mag ook gezegd worden. Want ja. Ja, we, we moeten... Rob, Rob Langenberg is natuurlijk... een heel groot... Uh, uh, ja, uh, prima persoon geweest... die dit uh, allemaal... Uh, Zeker. in kaart heeft ja, gebracht. Ja, Ik zag ja. hem de, de volgende maandag met een bezem... In, uh, uh, op, de, op het Raad staan. Klopt. En dan denk van ja. ah, van, dat vind ik zo goed. Ja, een meewerkend voorman heet dat. Precies. Uh, en niet alleen maar voor de bühne. Want ik herinner me nog dat, dat een, een, een deel van de houten van het circuit... na de eerste editie maandag ja, ook. Ja. Uh, allemaal een kwartiertje gingen papier prikken. Maar Rob heeft echt de hele dag gewoon staan Als we terugkijken op het zomerseizoen... dan lijkt het alsof er minder overlast is geweest van jongeren... dan in de voorgaande jaren. Klopt. Uh, we hebben toevallig afgelopen week uh, geëvalueerd... ook met de pachters erbij, handhaving, ja. politie. Um, nou ja, even, het overalbeeld is dat het inderdaad... We, we, traditioneel in het voorseizoen mm -hmm. hebben we altijd even een piek van wat overlast. We hebben ook echt ervan geleerd dat op het moment dat je er dan bovenop zit... dat je daar de hele zomer uh, profijt van hebt. Okay. Mm -hmm. uh, en eigenlijk is iedereen tevreden over hoe het gelopen is. Neemt niet weg dat er altijd overlast zal zijn. Dat hoort ook mm -hmm. bij, een, bij een badplaats, een kustplaats uh, als Zandvoort... Ook gewoon dicht gelegen bij, bij grote steden. Um, ik moet wel eerlijk bekennen... we hebben niet wekenlang 25 graden plus gehad. Uh, het was gewoon een, op zich een, een gematigde zomer. Nou, er waren warme dagen bij natuurlijk. Ja, maar ik moet zeggen dat ook in de samenwerking... we hebben, we hebben aan het begin van het seizoen een aantal maatregelen genomen... Um, die um, ja, ook met name heel erg toezien op het echt veel integraler met elkaar werken. We zijn in Scheveningen op, op werkbezoek geweest uh, vorig jaar... Hebben we ook echt lessen van geleerd over hoe je nog beter met elkaar samen kan werken. De rol van de pachters is daarin ook essentieel. Dus ja, wij kijken tevreden terug op het, op het zomer. Even over jou persoonlijk. Um, uh, je hebt uh, een aantal neven... Heb je nog wat tijd over? Want ik heb gekeken je nevenfuncties. Ik zal ze even opnoemen. Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsraad uh, Regio Kennemerland. Lid Bestuurscommissie Openbare Veiligheid KNM. Voorzitter Station Zandvoort. Lid Regionaal Bestuur Overleg Politie. Uh, ambassadeur Zorg en Veiligheid Veiligheid Regio Kennemland. Voorzitter Overleg Noord-Hollandse Kustgemeente, uh, lid landelijk overleg, kust. Ja, ja, ja. Voorzitter Stichting Schumacher. Is dat alles? En dat is alles. Oh. <laughs> ja. en, ik, en ik kan je vertellen. Doe je, je verder. <laughs> Daar <dan laughs> komt nog het een en ander bij. Ja, ja, ook nog. ja nee, kijk, dit, ik ben, dit, zijn, dit zijn veelal functies die samenhangen met mijn rol als burgemeester. Mm -hmm. Ik ben lid van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Kennemerland. Uh, ik zit in het, uh, in het uh, overleg uh, rond de politie in, uh, in Noord-Holland. Uh, ja, de voorzitter van de driehoek uh, politie, OM en, uh, en gemeente dus in die zin zijn het over het algemeen uh, zaken die, uh, die heel erg sterk tegen mijn uh, rol als burgemeester uh, liggen, ook daaruit mm -hmm. voortvloeien Twee dingen die je, die je opnoemt. Uh, ik ben de voorzitter van de plaatstactie van de KNRM. Nou, ja. Het is hartstikke leuk om te doen. Want het is een ongelooflijk mooie groep vrijwilligers. Ja, zeker. Uh, en die stichting Schumacher is <coughs> opgericht uit een nalatenschap van twee broers. Ja. Die hun, uh, hun geld hebben nagelaten voor goede doelen. Okay. Uh, en met name mensen die uh, wat extra ondersteuning nodig hebben. Mm -hmm. En die hebben bepaald dat de burgemeester in de statuten dat de burgemeester van Zandvoort... altijd voorzitter van die stichting is. Okay. En ik doe dat met Mark Hermans en Ben Zonneveld. Uh, um, en dat is ontzettend leuk. Maar ja, we krijgen aanvragen binnen. En ik roep ook echt mensen op. Check het ook even, want we hebben echt wel wat, uh, wat geld te besteden. Um, dus als mensen bijvoorbeeld geen geld hebben voor een, voor een, voor een, voor een, een nieuwe vriezer of, of, of, een, of een afwasmachine gaat stuk, dan kunnen ze een beroep op ons doen. Okay. Uh, ve veel kinderen die bijvoorbeeld uh, ja, uh, geen laptops of, of fietsen kunnen kopen. Dus dat zijn hele leuke nevenfuncties. Ik heb wel besloten om, uh, aan de aanleiding van mijn herbenoeming, ook nog eens even wat over de grens van Zandvoort heen te kijken. Ik mm -hmm. kan er nog niet te veel over zeggen, maar ik ga in ieder geval uh, waarschijnlijk nog één of twee andere dingen erbij doen. Um, die wat meer, wat dichter aan aanliggen tegen mijn hobby muziek ook, uh, uh, want ja, daar ook daar wordt af en toe gevraagd zou je bestuurlijk iets kunnen betekenen. Want je bent natuurlijk een begenadigd bassist. Uh, ja, ik ben bassist. Ja. <laughs> nee, maar ja, dat is natuurlijk wel een hele leuke combinatie ja, met datgene ja, ja. Met, met, met ja. wat je doet. Ja. Ja. Nou, en, dat, en dat is iets, ik, één keer in de twee weken uh, speel ik, uh, oefen ik met, met, met mijn acht vrienden uit mijn band, of zeven vrienden uit mijn band, waar ik al uh, vanaf de middelbare school mee speel. En we treden zo'n keer of acht per jaar op. En uh, meer moet het ook niet worden. Maar mm -hmm. ik zeg altijd, als ik dat niet meer doe... dan ben ik of overleden of ernstig ziek. <laughs> maar uh, dat, dat zal ik altijd blijven doen. Ja. Um, je, je hebt veel te maken met openbare orde en veiligheid. Oh. Nou, goed, uh, ik wil even naar uh, wat er in Nederland aan de hand is. Uh, de laatste nou ja, maanden, uh, zeker weken ook... met uh, enorme uh, protesten en vechtpartijen in Den Haag. Uh, Halen me meer zelfs ook. Hè? Mm -hmm. uh, daar gaat Noordwijk. Ook. Noordwijk, hoor Doettingen. ik uh, net zeggen. Uh, dat gaat ook vaak over uh, azc's, uh, mogelijke azc's. Nou, die hebben we in Zandvoort uh, niet. Eh, eh, mag ik zeggen, nog niet. Het zou kunnen dat die toch komen. Uh, maak, je daar, maak je daar zorgen over? Nou, ik maak me in de algemeenheid wel echt uh, zorgen over de, de verharding in de samenleving. En ja. Uh, ja, ik heb ook in mijn column in de Zandvoortse krant daar uh, ja. over geschreven dat wat mij betreft er een... Wel een redelijk directe lijn is tussen aan de ene kant uh, ja, de retoriek die ik vanuit uh, Den Haag hoor. Uh, waarvan ik denk, van, joh, je mag toch verwachten van landelijke politici dat ze in plaats van alleen maar olie op het vuur gooien, beheersing tonen uh, en echt met elkaar zoeken hoe we de problemen van dit land En dat zijn er echt heel veel moeten oppakken. Uh, en dat vormt een, ja, ook een, een cocktail met wat ik allemaal lees op social media. Uh, ik schrik daar echt nog af en toe van. Dat gaat met name over de verpla mogelijke, mogelijke verplaatsing. Ja, voilà, in de, van de maar dat, ja. daar viel het, dat was ook de aanleiding om deze column te schrijven. Dat was uh, een aantal commentaren naar aanleiding van de verplaatsing van onze eigen Oekraïne-opvang. Ja, en ik, ik zeg, hè, die combinatie van de, aan de ene kant dat, dat gescheld en dat, en dat enorme grove taalgebruik... Wat, ja. wat, wat, wat, wat, wat van mensen komt waarvan je net verwacht dat die het niet zouden moeten doen... in combinatie met de social media ja, vind ik het niet raar dat er dan van dit soort geweldsuitbarstingen ook komen. Nee. Uh, en iedereen die, die zegt van ja, het een heeft niet met het ander te maken. Ja, wat mij betreft heeft het een wel met het ander te maken. Zolang, hè, als men gelegitimeerd maar kan roepen en kan schelden en kan schreeuwen dan is de stap vervolgens naar uh, uh, ja, met, met stokken en stenen de politie te lijf gaan... Ja. Uh, is heel klein. Hmm. Ja. Ja. En ik maak me daar echt oprecht zorgen over. En, en, en nogmaals, dat hangt ook echt samen met de retoriek die ik gewoon hoor. Uh, waar, waarvan ik zeg van, matig nou je toon. Probeer uh, uh, met elkaar de problemen op te lossen... in plaats van alleen maar tegenover elkaar te staan. Hmm, nou ja, goed, uh, komende maandag is er een uh, uh, openbare bijeenkomst... over de mogelijke verplaatsing hè, van Oekjeus in pluspunt, pluspunt is ja. dat. Ik, uh, ik kreeg zelfs in de bus een, een, een dingetje dat de mensen er zeker heen moeten gaan. En uh, zie je er tegenop? Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nogmaals, ik vind juist dat soort avonden... Uh, vind ik, uh, mooi. Ben, je, ben je er zelf bij? Ja, zeker. Uh. Ja, nee, ik vind dat soort avonden vind ik juist mooi om mee te maken. Uh, aan de ene kant omdat dat wel de momenten zijn dat je rechtstreeks met mensen het gesprek ja. aan kan gaan. Ja. Ja. Dat je ook beelden kan wegnemen die leven. Uh, uh -huh. dat, dus dat, dat vind ik heel belangrijk. Um, ja, dus en, en nogmaals, ik, ik hou ook wel van die vorm van, van uh, ja, mijn vakbedrijven. Ik vind uh, inspraakavonden uh, ook zeker als, uh, als het over wat spannender onderwerpen gaat... vind ik uh, alleen maar leuk. Oké. Okay. Ja. Uh, ik, ik wil even naar een, een uh, raadsinformatiebrief... die uh, afgelopen week is uh, uh, geopenbaard. Dat gaat over uh, um, de, door de toenemende geopolitieke geopolit spanningen... maar ook door crisis zoals energieuitval, digitale dreigingen en pandemieën. ...worden samenlevingen steeds vaker op de proef gesteld. En Sanford gaat daar ook uh, uh, proberen wat uh, uh, meer naar voren te kijken. Hè? Wat je kan doen om uh, ja, mensen... Maak je mensen hier niet mee bang als je dat uh, zo ja, stelt of uh, niet? Uh, laat ik zo zeggen, uh, bang maken... Uh, uh, ...je moet de realiteit onder ogen zien. En dat is dat uh, een aantal zaken waar we uh, een paar jaar geleden... ...nog totaal geen rekening mee hielden, kunnen nu echt gaan gebeuren. Ik geef een heel simpel voorbeeld. Ons, ons stroomnet zit bomvol. Mm -hmm. uh, dat heeft allerlei oorzaken. Daar zal ik nu niet op ingaan. Maar de kans dat wij binnen nu en een aantal jaren... rekening moeten gaan houden met stroomuitval... die niet een half uurtje duurt, maar echt veel langer... Mm -hmm. uh, is veel reëler dan, dan een tijd geleden. Ja. Dat betekent dat we ons daar als overheid... en als samenleving en als inwoners op moeten voorbereiden. En heel simpel, op het moment dat alle stroom uitvalt, betekent dat ook de communicatie die je normaal hebt met elkaar. Want je denkt, ja, je mobiel blijft het nog wel even doen. Ja. Maar alles valt uit. Ja, Alle systemen die erachter liggen, vallen ja. ook uit. Dus is het heel goed om na te denken hoe je als gemeente vervolgens wel zorgt dat je kan blijven communiceren met je inwoners. Dus we gaan, nou, dat staat ook in die brief, kijken naar zogenaamde noodsteunpunten. Dat zijn plekken in de gemeente die we aanwijzen dat op het moment dat dat gebeurt... en stel dat we komen echt een paar dagen helemaal zonder stroom te zitten... dat mensen dan weten, daar kan ik naartoe om informatie te halen. Nou, er zit ook een stukje zelfredzaamheid van mensen bij. Um, dus he, zorg er ook voor dat je voldoende zaken in huis hebt om ook... stel dat er echt eventjes een situatie is dat, dat, dat, dat de supermarkten allemaal dicht zijn... Dat je in ieder geval kan blijven eten en drinken. Dat raad mm -hmm. je mensen echt aan om daar toch naar te ja, kijken. Ja, uh. ja, ja, nee, zeker. En als je kijkt wat er gebeurt. En nogmaals, ik denk niet dat we hier morgen meteen in een, in een, in een, in een grote uh, oorlog terecht mm -hmm. zullen komen. Maar op het moment dat. Simpelweg er de echt... drones boven de Noordzee hangen? dan ja, je... Even heel simpel. Kijk, in de veiligheidsregio trainen wij hier ook op dit soort scenario's. Maar stel dat er inderdaad een grootschalig conflict aan de oostgrens van, van het NAVO-gebied komt. Dan betekent dat voor Nederland al dat er heel veel vervoersbewegingen oh. vanuit Nederland die kant op zullen gaan. Want al het materiaal wordt waarschijnlijk via hier aangevoerd. Tegelijkertijd, wat je ook zal zien, is dat um, alles wat rijdt uh, uh, en, en, en van waarde is, zal die kant op gaan. Um, er zullen mensen terugkomen die gewond mogelijk raken omdat het moet over de landen verdeeld uh, ja. uh, worden. Dus het zijn allemaal zaken waar we gewoon van hopen dat het niet gebeurt, maar waarvan we zeker weten dat we wel geprepareerd moeten zijn als ja. het gebeurt. Ja. Nou, dat staat in het programmaplan Weerbereid Kennemaland. Toch mooie ja. naam. Dus daar uh, gaan we meer van horen. Daar ja, zeker. We zijn dat nu, uh, de hoofdlijnen staan nu op papier. En wij zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken van op het moment dat het nodig is... waar hebben we dan in, in Zandvoort de ruimte om die, uh, om die steunpunten in te ja, nou Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is pluspunt, uh, blauwe, blauwe ja, tram, ja, ja. dat soort dingen natuurlijk. Um, ja, we hebben er nog twee minuten, horen we... Um, uh, nou, zeg het maar, waar moeten we er meer over hebben? <laughs> nou ja, wat ik, wat ik zelf uh, uh, persoonlijk, uh, en dat is even echt, echt ik, jullie hadden net uh, het interview met, uh, met Luister. Mm -hmm. um, wat ik ontzettend leuk vind om te zien is dat er zo'n uh, zo zo opleving van culturele activiteiten is, is ja. Dat voor ja, dat is, en, uh, uh, ja. Het stond ook op de, op de voorpagina natuurlijk. Ja. Uh, Stichting uh, beleefsstandgoed is natuurlijk... Uh... We natuurlijk uh, het Street Art Festival gehad, wat gewoon een, in mijn ogen groot succes was... Uh, de verhuizing van het museum vind ik echt, uh, ja, echt ja, uh, ook een hoogtepunt. Op, echt ja. een hoogtepunt. Nou, het festival wat uh, aan het ontstaan is. Um, dus in dat opzicht zie je echt dat. Het uh, Liederen Festival. Ja, nou, nee, nou, goed. ja, maar, nee, echt, ja maar dat ja, ja, maar wel is wel leuk. Leuk, ja, leuk weet je wel? En, en je ziet in dat opzicht dat Zandvoort echt, uh, echt leeft. Ja. Um, dus ja, in dat opzicht ben ik daar, ben ik daar heel blij om. En, uh, het zijn ook allemaal dingen die ik ook zelf heel leuk vind. Dus Helemaal oh, ja. goed. Ja, goed. Misschien uh, moet je de uh, volgende keer de cultuur in je portefeuille nemen. Ja, goed, dat heeft Bluis natuurlijk. Nee, dat weet ik. De, uh, ja, maar uh, die, er die, die, die gaat dus weg. Maar hij blijft wel adviseur geloof ik. Ja. Uh, uh, we zijn denk ik nog niet van hem af en nee, dat nee, is hopen, want hij heeft zoveel kennis. Ja. Uh, ik ben heel blij dat mensen die zo betrokken zijn ja. en lang uh, uh, voor, uh, voor, uh, voor de inwoners... Mag ik je heel hartelijk danken David? Ja, we moeten ermee stoppen, want anders worden we eruit uh, geplikkerd. Dat <laughs> hey, moeten we, we ook niet hebben natuurlijk. Hey, hartstikke bedankt. Uh, uh, nou, jij Ger bedankt. Uh, jij Hans Maya, bedankt. bedankt voor de muziek. En nee. uh, ja, graag tot Laat volgende David week heel, iedereen. Heel veel succes de komende zes ja, jaar. Ja, dankjewel. De okay. komende zes jaar, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, uh, is dat zover, uh, Marja? Vijf seconden. Oh, Vijf seconden, vier, nou ja, dan... Uh, ja, tot dan, volgende week. Uh, tot allemaal. volgende week allemaal. Okay. Dit is ZFM.